Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn het in Brussel eens geworden over maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Over de resultaten hielden verschillende regeringsleiders afzonderlijke persconferenties. Dat klonk niet altijd eensluidend. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket. Duidelijk is dat de Europese banken 50% van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. Daarbij gaat het in totaal om een bedrag van 100 miljard euro. In juli wilden de banken nog niet verder gaan dan 21%. Ten tweede wordt het noodfonds voor de euro versterkt tot een bedrag van 1000 miljard euro, oftewel een biljoen. Een ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met de andere EU-landen. Ze moeten vanaf juli volgend jaar 9% van het geld dat ze uitlenen als buffer en kas hebben. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Alle banken voldoen nu al aan die eis. In Argentinië zijn twaalf officieren uit de tijd van de militaire junta tot levenslang veroordeeld. De rechter heeft hen schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Ze waren betrokken bij het martelen en vermoorden van tegenstanders van het regime van dictator Fidela. De meest beruchte van de twaalf is Alfredo Astiz, die ook wel de blonde engel des doods wordt genoemd. Hij werkte destijds in een complex waar tegenstanders gevangen werden gezet. Weinig mensen overleefden hun gevangenschap daar. Astiz wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van twee Franse nonnen. Een journalist en drie oprichters van een mensenrechtenorganisatie. Hij is daarvoor in Frankrijk al veroordeeld. In de strijd om de KNVB-beker waren er gisteravond geen grote verrassingen. FC Twente had weliswaar moeite met de amateurs van SC Gene maar bereikte met 4-3 toch de achtste finales. Ajax versloeg in Limburg Roda JC met 4-2. Vitesse won met 2-1 van ADO Den Haag. Ook PSV, De Graafschap, Heracles en Sparta zijn verder. Ze wonnen allemaal van amateurclubs. Dan nog het weer, helder, temperaturen van 3 tot 9 graden. Overdag sluierbewolking, in het oosten ook wat zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 I'm Some ways this day, she's Stop. Listen. Oh, listen. I don't wanna let go, so let go. Maybe We can change the way we feel Doo, -doo.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 En mijn ieder woord als je mij aankijkt. Voel ik me bevrijd van twijfel en onzekerheid. En ik van je hou als ik voor je sta. Dan laat je ik ik zien dat ik voor je ga. Als je dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld. Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan. De woorden die ik stuurde Uit onmacht om niet kwijt te raken You danced and sang all the way My best friend, don't turn around It's gotta stop, that's peace to be See ya! Don't know me. van